Thank you, DJ. <laughs> <laughs> goes for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 There's a small boat made of China It's going nowhere on the mantelpiece Well, do I lie like a lounge room lizard Or do I say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 De verwachting is dat de meerderheid voorstemt, maar de vraag is hoe groot die meerderheid zal zijn. De kritische Kamerleden Koppian en Ferrier laten hun standpunt meten daarvan afhangen. Alle provinciale afdelingen van het CDA zijn in meerderheid voor, maar de prominente partijleden zijn verdeeld. Minister Hirschballin is tegen, minister Donner stemt voor, en ook oud-minister Brax liet gisteravond weten na veel aarzelingen de samenwerking te zullen steunen.